Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn er meer los honderden actievoerders aangehouden. Betogers blokkeren sinds 12 uur de Utrechtse baan in de A12. Het is al voor de zevende keer dat de actiegroep protesteert tegen subsidies voor de fossiele industrie. Burgemeester Van Zanen had van tevoren gezegd dat betogers die de snelweg blokkeren opgepakt worden omdat de demonstranten niet weggingen zette de politie waterkanonnen in. En onder de aangehouden demonstranten is ook Carice van Houten. De actrice ze meldde eerder ook dat ze door een waterkanon was natgespoten. De Oekraïense Veiligheidsdienst heeft toegegeven dat geheimagenten betrokken waren bij de explosie op de Krimbrug. In oktober vorig jaar werd de brugverbinding tussen Rusland en de Krim deels opgeblazen. Rusland vermoedde al dat de Oekraïense Militaire inlichtingendienst achter de actie zat. Maar vanuit Kiev is dat nooit bevestigd. Nu zegt het hoofd van de SBU in een interview dat er een logistieke route van de vijand afgesneden moest worden. En dat daarom passende maatregelen zijn genomen. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een ontvoering in Spanbroek in Noord-Holland. Daar werd gistermiddag een man onder dwang meegenomen in een auto. De politie verspreidde beelden van een bewakingscamera in de buurt... en zei ook dat er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van de man. Ondanks de twee aanhoudingen is nog niet duidelijk wie de ontvoerde man is en waar hij zich bevindt. Koning Willem-Alexander geeft een toespraak bij de slavernijherdenking in Amsterdam op 1 juli. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Mogelijk zal hij daar zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden, maar dat is nog niet zeker. Het weer zonnig bij 20 tot 23 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond en vannacht helder, maar later vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Maandag is het bewolkt en wat koeler. De dagen daarna is het weer zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Van de Backstreet Boys, oftewel zeker, de Backstreet Boys. Zeker, lekker. Jeetje, mineetje. I'll never break your heart. Heb jij wel eens harten gebroken? Nee, nooit, nooit. Nee, nee. Ik zou niet durven, Fred. Ik ben een heel hey. aardig jongetje, dat weet ja, je. Ja, ja, ja. Dat waren we hey, allemaal. Ja, ja een mooie activiteit hier in de studio aan de Tolweg. Want ja. zo gaan ze optreden, de Ben ja, de is hier aanwezig in de studio aan de Tolweg hierna. En uh, ja... Dadelijk gaan ze dus een hoop herrie maken. Dus, uh, ja, Zeker de buren. Als jullie de, de luisteren, luisteren <laughs> dan weet je dat. <laughs> Zodat ik ja. even de ramen dicht. Hè? Dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ja, ik ben nog is. even naar de Q3 aan het kijken. Nog uh, drie ja. minuten te gaan. Daar in uh, Monaco. En, uh, ja, wie staat er op nummer 1 op dit moment? Gelukkig Max Verstappen. Ja. Tweede plek voor, is voor uh, Alonso. Derde plek uh, Lewis Hamilton. Uh, Sainz 4, uh, uh, Leclerc 5, Russell 6, Ocon 7. Dan hebben we Gasly op 8 uh, en Tsunoda op 9 en Norris op P10. Ja, helaas niet de Vries erbij. Nee, die heeft uh, nee. het net niet gered. Nee. Helaas, ja. Zeker. Nou ja. Maar Max zit er wind in ieder geval. En, uh, nou, ja, ja, die gaat lekker alleen uh, op dit moment op P2. Maar ja. nog drie minuten om dat uh, te herstellen, Fred. Ja, gaat goed komen. Zeker. Hey, um, nou, we toch over het mooie weer hebben en, uh, en, en het strand en zo. Er uh, zitten we lekker vlakbij natuurlijk. Dacht ik, uh, waarom gaan we die niet draaien? Of waarom is Alain Playa? Dat dacht ik al. Rijdera, <laughs> heerlijk. aan is allemaal is. Dat klopt al. Ja, zeker. En morgenavond ook, hè? Ja, morgenavond we ook. de Ja, ze... Begint op vier uur, hè? Dan heb je de heb je jonge luien die gaan draaien. De DJ's. Ja, ja. Dat, Leuk, uh, dat wordt ik... er net van DJ Lady Mix. Uh, wordt een uh, mooi feestje daar. Ja, wat... Morgenavond bij uh, Mango's en uh, Cosmico Beach. Ja, want ze krijgen allemaal, uh, geloof ik, tien minuten uh, Ja, uh, ze zijn Elf of zoiets. Ja, ja, maar in ieder geval, dat komt uh, net uh, twee uur maken in ieder geval. Een hele grote groepen. Uh, uh, in ieder geval ja, van uh, de DJ School. Helemaal ja, leuk. Kunnen ze in ieder geval de kunsten laten horen uh, wat, ze, wat ze hebben geleerd eigenlijk. Zeker. He? Nou, we hadden net een uh, voetbalwedstrijd. Uh, we hebben het maar niet meer over. Nee. Gewoon, uh, <laughs> nou, het is uiteindelijk uh, 0-7 geworden. 7, dus uh, ja, tegen AFC ja. uit uh, Amsterdam. Ja. Maar uh, dat betekent wel dat we de na-competitie uh, mogen gaan spelen. En okay. dat is voor in de tweede klasse. En die wedstrijd is, dat krijgen we vers van de pers door, die is volgende week tegen Castricum om half drie thuis. Oké, okay. dus dan weten we dat ook weer. Dus half drie thuis, drie. volgende week de na-competitie. En dat gaat goed komen. Zeker. Pure winst, 7-0. Toch? Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ik was even bezig. Ik ja. denk, uh, je, nee, je, je, je, je, je bent flabbergasted. <laughs> <laughs> nou, voor 7-0 uh, niet hoor. Okay. Als het andersom was, dan, uh, dan wel. Hey, nou, maar... ja, ik ben nog even aan het kijken. Mag stappen. P1, dat is ook uh, een nieuwtje van de kwalificatie. Dus dan ja. uh, staat hij op uh, pole position. En daar hebben we volgens mij Benno Veug. Uh, ik pak hem ja, wel even. Ja. Ga jij een plaat draaien? Ja, dan ga ik een plaat draaien. Oké. Okay. Can't get enough of your love, baby. Hey, hallo. En fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou. Met Rob, Fred en Benno. I've heard people say that... Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved And we've shared love And made love It doesn't seem to me like it's enough It's just not enough, baby it's, it's just not enough Oh, baby oh, baby My darling, I Can't give up for your love, baby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 ja je kent hem nog Barry White Barry White inderdaad heel en, uh, goed heel goed enough of your love babe hey, voordat we naar uh, Noord uh, toe gaan, uh, Fred ja, ja. nog even de top drie van uh, de kwalificatie uh, van zojuist. Ja. en dat betekent uh, dat er Max op pole position uh, morgen gaat starten bij uh, de race van Monaco en uh, hij wordt gevolgd door Alonso en op de derde plek Leclerc. Oké. Okay. Dat is de top drie. Een uh, nou ja, mooie Nick, top drie. Uh. Ja, Nick de Vries Toch? vinden we op een twa twaalfde plek. Uh, plek, ja. Ja, helaas. Dat ja. is niet verkeerd. Nee, maar goed, nee. niet genoeg. N nee, net niet genoeg. Zijn teamgenootje doet het uh, net even beter, maar uh, ik vind het niet slecht. Ja, wij hebben ook nog een teamgenoot uh, staan in, uh, in het Noord. Ja, ja. Beno, ben je daar? Jazeker. zeker. Ja. hallo. Hallo. En ook weer nog steeds in een heerlijk zonnetje. Ja, zo meteen uh, gaat het gebeuren hè, Brace. Ja, de grote, uh, de top zeg maar van vandaag in Nieuw Noord. Ja, alle en, zes hè. Uh, Brace, welkom in Zalvoort. Uh, was het een lange reis? Nou, ja, ik kom uit Amsterdam, dus zo lang was het niet. Het was een de... mooie, reis. Ja. mooie reis. Mooie ja. reis. Mooie reis, oké. Wat ga je vanmiddag uh, brengen? Heb je daar uh, een speciaal programma voor in gedachten? Nou ja, niet echt een speciaal programma. Ik vind het altijd leuk om mensen te entertainen. Dat is mijn werk. Ik wil dat mensen genieten, lachen en dansen. En als dat uh, lukt, ben, uh, ben ik super blij. Het ja. zijn eigenlijk de standaard basisdingen waar mensen te weinig aan denken: lachen, dansen en ja. genieten. Ja. En uh, ja, als ik ergens ben, geef ik alles. Of het nou een uh, heel groot podium is met 50.000 man, een plekje met twee man. Dat is voor mij niet heel belangrijk. Ik vind dat de mensen moeten genieten. En, uh, en als dat lukt, dan, dan is mijn uh, dag een ja. uh, moment geslaagd. Ja. Top. En uh, ja, hier in voor de mensen, je hoort het op de achtergrond, je collega's voor je die doen al hun uiterste best om het publiek in een goede stemming te brengen. Dus ja, ik hoor het. je hoeft het eigenlijk, hoeft het <lacht> eigenlijk alleen maar voor te zetten, denk ik. Nou ja, dit, dit wordt een Van persie, We gaan hem inkoppen. Ja. En uh, ja, het is gewoon het is fijn. Mooi weer. Mensen zijn uh, blij. Ik zie hier wordt, uh, wordt ook wat afgetapt. En uh, nou ja, het, het is leuk. Ik ben blij en uh, dankbaar dat ik hier mag staan. Ja. Ik weet dat jij een Wikipedia pagina hebt, dat is, daar staat uitgebreid uh, nieuws. Maar even voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, wat voor soort muziek breng je? Nou ja, het hangt. Uh, uh, ik, heb, uh, ik maak best wel lang muziek. Ik begon met de nederpop, dus een beetje hip-hop, uh, RB. En uh, daarna was het urban. En nu is het toch best wel heel erg uh, Nederlandstalige muziek waar ik, uh, waar ik van geniet. En uh, ja, ik vind het fijner, uh, branche en chare, omdat de mensen altijd uh, uh, vrolijke muziek hebben. Het is altijd een uh, minuut, altijd een majeur, toon. Hè, in de in plaats van en droevig is het heel vrolijk. En dan krijgen mensen ervan aan het dansen. Dat is leuk. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En wel dansen op straat, want het is allemaal gewoon op straat. Maak je dat wel vaker mee, dat mensen gewoon op straat dansen. Nou ja, niet heel vaak. Je, je, je komt het wel eens tegen, maar dit is wel echt leuk gedaan en ik vind het tof. Dit is, dit is de momenten waarvoor ik muziek maak natuurlijk. Lekker tussen de mensen, op straat, mooi podium opgebouwd. Er is drinken, er is goed georganiseerd. En ja, hiervoor doe je het. Ik wens je heel veel succes. je wel. Oké, terug naar de studio. Uh, ja, oké. Okay, dank je wel, uh, Benno. Nou, heel veel uh, plezier uh, daar nog. We zien je <laughs> wel na 7 uur verschijnen... of uh, kom je eerder <laughs> terug? <laughs> nee, ik zag net een foto namelijk van je. Ik denk, die zien we niet meer terug. Nee, uh. dat... Uh... Oh, oké, okay, ja, ja, ja, ja. Nee, uh, ik ga nog even naar Brees kijken... en dan uh, komen we terug naar de studio. Oké, okay, dank je wel, hè. Tot zo. Hoi, hoi. hoi. Wij, ja, wij gaan zo meteen uh, luisteren naar Stretto... Ja, ja, Maar, maar eerst, eerst nog uh, gaan we eventjes hey uh, de telefoon. Nee, dat is binnen over hier. Ja. Die blijft okay. maar bellen. Gaan we maar naar de Ja, shirt. Oh, ja. ja, de surfers. Ja, helemaal. Every day when I homeworks done. You go to the beach and on a hill so fine. The oceans blue. Lekkere lekker gauw houden uit de jaren destijds. Ja, heb je goed ja. uitgekozen, Fred? Ja, he. ja Heerlijke ik, muziek. Ja, ik, ik heb er zin in. Dan Zandvoort voor jou en we worden ook vrolijk van de band. Ze hebben net even een klein stukje laten horen. Ja, aan ja, ons. ja dat was even een, dan een soundcheck, word je soundcheck ja. daar worden we vrolijk van. Dus ja. We hebben het over Stretto. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Leuk nou. dat jullie er allemaal zijn hier in Zandvoort. Jullie komen uit uh, Alkmaar, als ik het uh, goed heb. Uh, Alle vier uit uh, Alkmaar of? Nou, bijna. Uh, bij, zou je iets dichter bij de komen <laughs> oh, ja. kunnen ja. komen? Ja, dan trek ik maar even naar je toe, Schetjo. Uh, ja. ja, Twee uit Alkmaar en één is heel en één uit heel. Oké, ja, wel, wel de regio ja. uh, in ja, ieder ja. geval. Een ja. uh, Bent, hoe lang bestaan jullie al? Nou, zo'n beetje ja. drie jaar. Het uh, is eigenlijk een beetje zo rond de coronatijd uh, ontstaan. We kennen elkaar al veel langer. Eigenlijk was kind of aan zo'n beetje, maar het is, uh, we waren eigenlijk nog geen band voor die tijd. Wel veel samengespeeld in verschillende formaties, maar uh, de coronatijd heeft ons eigenlijk een beetje bij elkaar gebracht. Ja, en hoe is dat dan gekomen tijdens corona? Eigenlijk een beetje, we, hebben, uh, we zijn alle, alle vier ook uh, lid van een kerk en, uh, en uh, daar moesten ook online diensten voor gemaakt worden, want ja, we mochten natuurlijk niet uh, bij elkaar zitten. Dus uh, zo is het ook een beetje uh, het idee later opgevat... van nou ja, het is uh, handig om ook uh, samen in kroegen en uh, bij, bij trouwerijen ook uh, te spelen. Zeker. Nou ja, ja, er staat nu een hele mooie band. Uh, wij hebben het al gehoord, luisteraars uh, nog niet. Uh, dat gaat uh, heel mooi worden zometeen. Uh, uh, ja, stel jezelf eventjes uh, voor uh, van uh, wie je bent... En uh, uh, niet uh, ja, de bankgegevens, dat hoeven we niet te weten, hè? <laughs> nee, de bankgegevens nee, ja, dat is wel... We wel. Wie je bent en wat je speelt en wat je doet in de band. Nou, ik, uh, ik ben Jennifer, ik ben de enige vrouw in deze band. En uh, nou ja, een van de zangeressen, ja, de, de liedzang en uh, Kagon, met je percussie ben ik er een beetje bij aan het doen. Dat uh, is mijn rol. Ja, jij bent de leider, hè? Nou, oh ja. ja, ja. Kijk, het is wel fijn. De mannen luisteren inderdaad. echt Goed afgericht inmiddels. Okay. Maar nee hoor, we zijn... Ja, het, ja, ja, nou ja, goed, hoe moet ik het zeggen? We zijn eigenlijk allemaal wel leidend natuurlijk. Want zonder elkaar uh, ja, zijn we niet, compleet, niet Dus, Maar dat is mijn rol in ieder geval. Ja. Uh, Gerben van der Poppen. Uh, ik ben giet, uh, gitarist en uh, zanger. Uh, en ja, dat, dat combineren we ook. Heel leuk, dat gaan jullie straks ook merken. En wat ik ook wel heel leuk vind, we begonnen met... Uh, met z'n tweeën de eerste ja. keer dat we bij jou kwamen, ja, Fred. Ja. Uh, Jennifer en ik. En ja. uh, toen gaat jan erbij. En, uh, en nu Ries erbij. En, uh, Richard, ja. en ja, daar zijn we wel heel blij. Nu zijn we compleet hè, met z'n vieren. Yes. Ja, want ja, ik begreep dat dat uh, ook... Uh, de, uh, het zicht was, zeg maar... naar een complete band te, uh, te maken, zeg maar. Absoluut. Ja. Zeker. Ja, ja. absoluut. Maar er komt er niemand meer bij dan? Je weet het nooit. We houden de deur wel open. Ja, op een gegeven moment sta je met z'n dertig ergens op ja, een ja, megapodium. Ja, ja, ja. ja, ja, ja je, weet, je weet het nooit. Nou, jullie zien er heel netjes uit uh, trouwens. Is dat uh, de bedrijfskleding van uh, Stretto? Meer of meer wel, ja. ja. Dit is wel een beetje onze kleding uh, die we vaak uh, met optredens aan hebben. Um, ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik ben uh, Gert-Jan van der Kamp. Ik uh, ben uh, pianist en gitarist ook uh, af en toe en uh, uh, soms ook kagon uh, in de band en uh, ik doe daarnaast ook backing vocals. En Richard? Ook... Ja, dan sluit ik hem af. Is ja, jij bent een nieuweling hier ja, dus. ja, ja, ja. ja zo kun je nog wel zeggen. Uh, bassist in de band. Uh, daarnaast ook nog wel uh, gitaar of ook akkoon dat is toch wel het mooie denk ik uh, in, uh, van ons als band dat we, ja. dat we ook met elkaar uh, ja, verschillende instrumenten kunnen pakken en um, uh, ja als vierde er inderdaad ook bijgekomen uh, bij de band en ja. helemaal hij ja. zien absoluut helemaal ja. gezetteld en uh... zeker weten oké okay. ja. Nou ja vinden hun dat ook zeker ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mooi, ja. Mensen die willen kijken trouwens. Zfm-live.nl Kunnen jullie ook zien nu bij de microfoon. meteen helaas niet, maar heb jij er wat op gevonden, Fred? Ja, niet? ik heb er wat op gevonden. We gaan naar uh, Belle Perez in uh, Que Viva La Vida. Wat vind je daarvan? Oké, okay, ja, ja, altijd goed. goed. Altijd goed. <laughs> ja. Belle Perez. Belle Perez en uh, Keviva uh, La Vida. Een aantal jaren geleden was ze nog uh, hier op uh, Zandvoort. Ja. Toen heeft ze nog een heel mooi spotje voor ons uh, ingesproken. Ingesproken, inderdaad. Ja, ja. ja. heb ja. jij die nog ergens? Of, uh... Uh, ga ik zo even, even uh, eigenlijk spitten. Ja, dat ja. zou wel leuk ja, dat zijn dat als we die uh, nog een keer uh, kunnen draaien. Ja, weet je wat ook nog? Hey, hallo. Deze. En fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou. Met Rob, Fred en Benno. Ja, tot Zo. 7 uur met Stretto. Ja, geweldig. Ja, hé. Hey. Zijn jullie er klaar voor? Zeker weten. We zijn ja. Er klaar voor, ja. Even kijken hoor. Want, ja, oké. Okay. Dit is onze, een van onze nieuwe nummers, Imagination. Oké. Okay. Primeur. Aha. Dit is de primeur van uh, Stretto. Hier bij Zeef M. Zandvoort. Say Same frequency as a sound. So your enchanting so voice is loud. So subtle, bright, and clear. I imagine your imagination, so I can feel like you do. ja Het is de band Stretto. Zeker, het is de band Stretto. Nee, mooi nieuw nummer. Uh. Ja. Echt uh, heerlijk, uh, leuk om te horen. Echt een, uh, een heerlijk luisternummer. Nou, ja. dat wilde we ook met ja. Ja. Ja. Ja. de dus, uh, Nee, dat maar dat, uh, we gaan eerst nog een plaatje draaien. En dan komen we zo bij jullie terug. Yes. En dat doen we met uh, Frank Esten. Ken je hem nog? Met Mariska van Kolk. Oh ja, een hele tijd geleden. Ja, let your Sunshine. Nog jong, uh, Toen Fred. waren we. <laughs> ja, was ik had ik iets meer haar nog. Ja, meer, ja, ja, ja, ja, ja, nog ja, meer. ja, Nog meer haar. <laughs> nou ja, we hebben net een heel mooi nummer gehoord van uh, Stretto, de nieuwe single. Echt uh, mooi ja, de, de, optreden. De, de primeur, De primeur, uh, ja, man. Ja, bij uh, ja, ja, ja, bij deze. Dus uh, nou ja, we gaan nog uh, veel meer uh, nummers uh, van jullie horen. Want uh, ze zitten er weer klaar voor, uh, Fred. Ja, en uh, hoe. Kijk, wat het volgende nummer uh, heet. Time. Time. Yeah. Time. Aha. Wat rustigere nummer. En uh, nou, hopen dat het net zo mooi uh, is als de vorige. We gaan het luisteren. Heerlijk, uh, ja, gewoon heerlijk met nee, om naar te luisteren. Zeg, jullie ja, hebben, wat, zo, wat rustiger wat hoop, je zei, uh, inderdaad, maar uh, prachtig. Ja. Ja, ja, we gaan, uh, we gaan zo uh, weer even met, uh, met jullie praten. Nog een klein stukje voor het nieuws en dan uh, gaan we straks gewoon even lekker door. Toch? Als jullie het goed vinden natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, zo. Ja, we gaan even terug naar de, de jaren... Uh, ja, volgens mij is dat net begin 80. Uh, Rob. Oh, dat vind ik niet vervelend. Nee, hè? Nee. solitair. Solitaire, zegt dat wat? De wat? Amar. Nee, nee. Luister maar. <laughs> Solitair en. Uh, ja, Ilo. Dat is uh, uit, de, uit de oude doos. Uh, lang vervlogen jaren. Dus uh, ja. Even kijken of, of er nog iemand. Uh, uh, Gaan jullie allemaal wat drinken? Ja, hè? Dan, dan maken we nog een plaatje. <laughs> Dit is uh, Pitbull en Dree uh, to Tango. Als hij wil? Nee. Hallo? Hij wil niet. Kleine storing in de computer. Ik Ja, deze is ook mooi. Dat was wel geen pitbull. Nee, die hangt nog ergens aan de boom, denk ik. Maar uh, ja, Puff Johnson. En uh, over and over again. Ja, uh, klinkt toch ook lekker? Hè? Dan dacht ik uh, zo. Kijk hoor, ja, ik, ik wil eigenlijk vragen: uh, ja, Jennifer bij Jennifer is het begon allemaal eigenlijk. Oh, um, het zingen of deze band. Ja, nou, ja sowieso uh, vanaf het begin eigenlijk. Uh, ja, nou ja. Ik ken jou natuurlijk uh, van een talentenshow uh, van TV. Ja, nee, ik zing inderdaad al wel eigenlijk heel mijn leven. Maar dat ja. is uiteindelijk, volgens mij, voor ons allemaal wel het geval. Want wij kennen elkaar ook gewoon alweer. Ja, toen was ik vier zelf, toen begon ik in het kinderkoor te zingen. En zo kennen wij elkaar uiteindelijk ook wel weer. Via dus de dat, kinderkoren. Uh, dat, dat was met de borstel voor de televisie. Dat is zeker, ja. <laughs> Spice Girls ook meezingen en zo. Ja, dat voor girl bent. En moeder zoeken naar de borstel. Ja, naar de borstel inderdaad. Mij. Ja, ja, daar ja, staat hij. Ja. En even weer. microfoon. <laughs> ja. Hey, um, ja. ja. Ja, want het talentenshow. Uh, toen is het eigenlijk uh, jou, uh, ja, voor jou wel vooruit gegaan, zeg maar. En, ja. en uh, Kreeg je toen ook echt uh, dat, je, dat je iets door wilde zetten? Of? Ja, het begon eigenlijk een beetje toen ik op de middelbare school kwam. En toen was ik zo'n 13 jaar. Dan had je de jaarlijkse talentenjachten van school. Nou, ja. Toen dacht ik, oh, nou dat is wel leuk. Ik hou natuurlijk heel erg van zingen. Wie weet, kan ik daar wat mee? Dus zo is het een beetje gegaan. Daar heb ik dan drie jaar mee gedaan. Toen dacht ik, oké, okay, hier wil ik mee verder. Toen heb ik ook echt muziekopleidingen muziekopleiding gedaan. En uh, daarnaast, daartussendoor kwamen we nog uh, X-Factor en The Voice of Holland. Ja. Super gaaf. En inderdaad, ook door de kerk uh, zongen wij, speelden wij ook al af en toe al regelmatig met elkaar. Ik denk dat de X-Factor leuker was als uh, de voice. Dat ik. was wel indrukwekkender, uh, inderdaad. Uh, uh, inderdaad ja. uh, uh. Toen was ik zelf 16. Dat is natuurlijk wel heel erg jong. Maar toen was het allemaal nog veel groter en nieuwer. En ja. nu is het natuurlijk al zo Ja, al, dan, dan komt er zoveel op je af. En ja, dan denk je van: wow. Is ja, je, uh. ja, ja echt een ja, ja. klein guppie. Ja. En nu, uh, nou weer heer. Ja. <laughs> ja. Hey, en nog steeds met heel veel plezier. Eigenlijk ook vooral. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste ook. Ja. Dat mensen blij maken en uh, leuke feestjes doen, trouwerijen. Je komt overal nergens. Ja. Dus dat, uh, ja, dat gaat ook weer goed nu ja. deze zomer. Nou, ja. talenten, talentenjacht heb jij gedaan. Um, toen kwam je uh, Gerben tegen. Ja, uh, dat is eigenlijk ook gewoon dan inderdaad dus via via weer gegaan. Via de koren en via de kerk eigenlijk. Toen dus dacht ik, nou uh, leuk, uh, misschien kunnen we ook eens wat gaan samen spelen. Zeg maar. Dus zo, zo is dat dan ook weer gebeurd. Ja, want jullie deden ook samen toneel, hè? Ja, toen heeft Dat had je bij mijn musicalvereniging meegedaan, ja, ja, ja. inderdaad. Toen kwam natuurlijk corona, dus dat ging uiteindelijk ook niet helemaal door. Het moest ja. weer verzet worden. Dus ja, toen, dat schikte jou toen ook daarna niet meer om hem af te maken. Dus, uh, maar dat was ook heel grappig en nieuw, inderdaad. Ja, ja dat was het zeker. Ja, ja. Ja, vooral ja. voor jou. Ja, of acteren of uh, op het podium staan op die manier, dat was, ja. uh, nou, dat was voor mij een stap te ver, zeg maar. maar ja, uit de comfort, uh, uh, Ja, dat, Precies, en dat vond ik wel heel leuk. Maar dan merk je wel dat je gewoon op een podium staat ja en daar samen uh, uh, muziek maken en uh, ja en dat gaat nog steeds ja. nou. en toen kwam Gert-Jan erbij ja nou ja eigenlijk <laughs>